De Libische leider Gaddafi heeft opnieuw zware bombardementen laten uitvoeren op de oliestad Raslanouf. Gisteren werd de stad ook beschoten met artillerievuur. Tussen de bombardementen door reden ambulances af en aan om gewonden af te voeren. Ook om de stad Zawiya, op 50 kilometer van Tripoli, wordt vandaag weer gevochten. Volgens de staatsdivisie is de stad in handen van militairen die loyaal zijn aan Gaddafi, maar de opstandelingen spreken dat tegen. Een inwoner van Zawiya, die de stad is ontvlucht, zei tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera dat er bijna niemand meer op straat is. Het centrale plein zou in handen zijn van opstandelingen en militairen van Gaddafi zouden het plein hebben omsingeld. De NAVO en de buitenlandministers van de Europese Unie praten vandaag over een vliegverbod boven Libië. Maar de verwachting is niet dat daar snel overeenstemming over wordt bereikt. Oud-premier Wim Kok stopt met zijn werk als commissaris bij oliemaatschappij Shell. De 72-jarige Kok is sinds 2003 voorzitter van de commissie verantwoord ondernemen bij Shell. Ook is hij lid van de commissie voor herbenoemingen. In die functie wordt hij opgevolgd door AXO-Nobel-topman Hans Weijers. Kok werkte de laatste jaren als commissaris voor diverse multinationals. Bij ING is hij al gestopt, bij TNT loopt zijn termijn later dit jaar af en bij KLM is hij nog toezichthouder.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 Maar er waren ook prijsstijgingen, zegt het CBS. We zien dus in de februari dat de prijs van benzine zo'n 10 hoger liggen dan een jaar eerder. En we zien ook dat diesel zo'n 19 duurder is dan een jaar eerder. En als we weer voedingsmiddelen kijken, valt op dat de prijsstijging de laatste maand vooral veroorzaakt wordt door koffie. Dat is nu 15 duurder dan een jaar geleden. En vers fruit, dat is ruim 10 duurder.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 de Bora Bleckenhorst. Goedemorgen, ik zit er weer klaar voor dit uur. En ik hoop u natuurlijk ook. Want ik wil vandaag grote afstanden met u overbruggen. Te beginnen zo lekker met die lente in de lucht in de wereld van de koolmees. En meer specifiek de koolmeesmoeder. Want uit onderzoek blijkt dat zij zo jong mogelijk nageslacht moet krijgen. Ook al veroudert zij zelf daardoor wel sneller, het is toch het beste voor de soort. Ameno Bentveld zometeen de vraag of dat bij mensenmoeders ook zo werkt. We nemen vandaag ook plaats aan de vergadertafel van de EU. Want vandaag en morgen praten alle Europese betrokken ministers en regeringsleiders met elkaar over Libië. Wat kan Europa doen tegen het geweld van Gaddafi? Europa kennende ligt er niet 1, 2, 3 een antwoord. En daarom vragen wij het docent conflictstudies Marcel de Haas. En we zoeken het ook nog in hoger sferen. Hebben gelovigen in ons land nog altijd voordelen die anderen niet krijgen? En zo ja, moet daar dan geen eind aan komen? Dat schreeuwt natuurlijk om een joopdebat. En wilt u plaatjes bij al dit geluid? Surf naar de maar eerst even kort mijn verwondering bij het nieuws van vanochtend. Want de Tweede Kamer vreest dat de rechter minder toegankelijk wordt voor de burger... nu het kabinet 240 miljoen euro gaat bezuinigen op de rechtspraak. En wie schetst mijn verbazing, regeringspartij CDA deelt die vrees... maar blijft wel gewoon achter die bezuinigingen staan. Madeleine van Torenburg is woord voor de justitie van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om dit even op te helderen. Ik zeg start de klok. De rechtspraak zegt u, ja, moet toegankelijk blijven... maar u blijft toch ook achter die bezuinigingen staan... Dat het gaat niet helemaal samen. Nou, uh, we hebben natuurlijk met elkaar afgesproken dat we 18 miljard moeten bezuinigen. Daar is ook de rechtspraak voor een deel verantwoordelijk voor, voor die bezuiniging. 240 miljoen zal moeten worden bezuinigd. Maar we hebben gezegd, uh, we vinden het goed dat iedereen ietsje meer betaalt voor de rechtsgang. Maar het kan niet zo zijn dat daardoor mensen niet meer bij de rechter kunnen komen. Maar ze dus moeten we wel gaan. meer betalen dus. Ja, en dat, uh, we hebben gezegd uh, als CDA, we hebben daar drie voorwaarden aan... De eerste is de toegang tot het recht mag niet worden verstoord. Nou, de minister heeft daar speciaal onderzoek naar gaan doen. Wat betekent dat dan? We hebben zelfs de onderzoeksvragen op uh, gezegd tegen de minister... die willen wij ook zien om die te kunnen beoordelen. Nou, daar is de minister nu mee bezig. Het tweede is dat uh, het systeem wel kostendekkend kan zijn... Maar zaken die bijvoorbeeld heel veel werk vragen, zouden dan extreem duur worden, bijvoorbeeld een echtscheiding. En welke Dat zaken... mag ook niet gebeuren. Dus die gaat dan niet omhoog, maar dan gaat het dus wel ergens anders omhoog. Ja, bepaalde handelszaken voor grote bedrijven uh, zijn soms wat meer formaliteiten, die kunnen dan wel ietsje omhoog. Dus dat je het wat uh, balanceert in het systeem. Want iedere zaak, uiteindelijk kostendekkend maken, zal voor een burger uh, onacceptabel worden. En wij als CDA accepteren dat dus ook niet. Maar zelfs als daarnaast... het omhoog gaat, blijft toch voor sommige mensen nog steeds die toegang heel moeilijk? Ja, maar dat is de derde eis die wij hebben gesteld. Is er moet een compensatie komen voor mensen die het niet kunnen betalen. De on- en minvermogenden noemen we dat. Maar uh, wij zullen ook heel kritisch zijn. De minister heeft ons dat ook toegezegd. ...op eh, middeninkomens. Kunnen middeninkomens nog gewoon, als zij een geschil hebben, naar de rechter? Maar dan moet er toch weer geld bij, want dan gaat u dus ze compenseren. Door een deel uh, is dat ook geregeld, 100 miljoen is daarvoor beschikbaar om te kijken uh, wie kan daar nu nog wel naar de rechter en voor wie wordt het problematisch en daar moeten we oplossingen voor bedenken. Nu maar er is... is eigenlijk iets veel belangrijkers aan de gang. Het is wel altijd heel goed om dat ook nog even te bespreken. Dat is dat wij hebben gezegd aan de ene kant kunnen de kosten misschien iets omhoog voor de burger, maar daarnaast zullen de kosten van het systeem echt veel lager moeten. Ja toch en dan zegt minister... Manus, de minister opstelt het zelf ook. Als wij het gaan verhogen, kan het leiden tot minder rechtszaken. Dus dan vraag ik me af: U stelt wel die voorwaarden, maar wilt u dat nou wel of wilt u dat nou niet dat die burger nog steeds zo makkelijk naar die rechter kan? Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen. Uh, wij zullen ervoor moeten zorgen dat er veel meer alternatieven zijn. Dat stokt op dit moment een beetje. Mediation uh, is een hele belangrijke vorm om een geschil te beslechten. Maar op een of andere manier komt dat slecht van de grond. Met stoom en kokend water zal de minister er nu voor moeten zorgen... dat al die alternatieven waarbij je niet voor de rechter hoeft te komen... waarbij je wel samen een oplossing vindt voor een geschil... daar zal veel meer uh, werk van gemaakt moeten worden... zodat je de rechter kunt ontlasten. En uh, juristen uit de sociale advoca advocatuur, ook zo'n maatregel... die krijgen ook lagere vergoedingen. Hè? Denkt u ook dan niet dat mensen die dan toch naar de rechter willen... bijvoorbeeld die uh, ja, onontbeerlijke steun uh, gaan, gaan missen... die ze toch nodig hebben van zo'n advocaat? Nee, maar heeft te maken met het feit dat dat Europa heeft bepaald dat voor je eerste verhoor bij de politie zal iemand een advocaat moeten kunnen spreken. Dat uh, maken wij dus ook mogelijk, Schoon uh, Europese regels. En die volgen wij. Daar wordt 30 miljoen extra voor in geïnvesteerd. Maar het is niet het toptarief wat de advocaten daarvoor krijgen. Ik weet als voormalig advocaat dat je daar ook uh, veel minder werk aan hebt in het begin. Dus dat wordt een lager tarief. Feitelijk uh, spreek je alleen even met een cliënt door hoe de procedure verder verloopt. En daar hoef je niet het normale uurloon voor te betalen. Nou, je kunt natuurlijk kan ook, ook gewoon zeggen handen af hè. We laten het zo. Nee, want we, zullen, we hebben natuurlijk met elkaar afgesproken dat we een, een bezuiniging uitvoeren. Die komt overal een beetje te liggen. Dus ook bij de rechtspraak. Maar het is belangrijker dat we manieren gaan bedenken zodat de rechtspraak goedkoper wordt. En kunt u ja, garanderen dat elke burger straks nog steeds die toegang heeft? Wij hebben gezegd tegen de minister, als dat niet aan de orde is, heeft u een heel groot probleem. Madeleine wij van Torenburg, niet dat de toegang tot de rechter wordt verstoord. Dus die blijft gehandhaafd? Absoluut. Madeleine van Torenburg van het CDA, dank u wel. Graag gedaan. Welkom Nieuwslicht. En dat betekent tijd voor een wetenschappelijke blik naar buiten... met Menno Bentveld. Ja, het is lente, ik zei het zo even al. We gaan het hebben over de voortplanting dan, eigenlijk. Uh, ja, inderdaad. Nou, je zei het net inderdaad al uh, over de koolmees. Er, er is leuk nieuws uit de wereld van natuur en wetenschap. Uh, een promotie van Sandra Bouwhuis, evolutionair bioloog. Die promoveert de 18e maart op het succes van voortplanten van de koolmees... en de invloed van de leeftijd van het vrouwtje daarop. Ik zal even de koolmees laten horen. Moet je horen, echt lentegeluid. Ja. Heerlijk, hè? Ja, je hoort het nu... Je hoort het nu verschrikkelijk veel. Het is, het is een beetje een fietspompje, hè? zo herken je hem. Echt lentegeluid die kolmees. Um, nou, jonge vrouwtjes blijkt dus zijn succesvoller dan oude vrouwtjes. Oude vrouwtjes kosten steeds meer moeite om een nest groot te brengen. Nou, zou je kunnen zeggen, dat is de natuur. Maar in dit licht is het bijzonder om vast te stellen... dat de mensenvrouw natuurlijk ook steeds later zwanger wordt. Zeker in Nederland. gemiddelde leeftijd neemt toe, is... Bijna dertig. Um, en de complicaties uh, nemen natuurlijk toe op hogere leeftijd. Uh, Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde... Uh, aan de Universiteit Utrecht, zegt hierover het volgende. Als vrouwen echt ouder worden, zeg maar boven de 40, 45 en zwanger... dan weten we dat die zwangerschap vaker gecompliceerd uh, zijn... En dan weten we ook dat dat consequenties kan hebben voor het kind. Ja, dus daar lopen ze eigenlijk gelijk, de koolmezen. En zeg ja. maar, de mensenvrouwen, ouder, zwanger, geeft gewoon problemen. Precies. Nou, eh, bioloog Sandra Bouwhuis, die concludeert dus... dat dat ook voor koolmezen geldt, hoe ouder je zwanger wordt, hoe minder succesvol. Maar toch zijn ze de heel bedreven heen. Dat is natuurlijk interessant, zowel die koolmezen als die Nederlandse vrouw. Het is niet zo goed, uh, maar ze kunnen het wel ze heel goed. Kunnen het wel heel goed. Nou, ze, ze proberen het in ieder geval. Ze proberen het. Kijk, bij de koolmezen geldt de eerste twee levensjaren... zijn het meest succesvol. Ze leggen soms twee nesten per... Jaar er zitten tussen de zeven en de vijftien eitjes in. Zoals een koolmees echt geluk heeft, kan die wel dertig jongen groot in één seizoen. Maar na het tweede jaar neemt het succes behoorlijk af. Uh, hoe dat komt, vertelt uh, Sandra Bouhuis. Wat gaat er nou mis met de oudere koolmeesvrouw? Het is zo dat die oude vrouwen die leggen nog evenveel eieren als de jonge vrouwen. Maar direct daarna lijkt het al mis te gaan. Dus minder van die eieren komen uit. Maar ook de eieren die dan toch uitkomen... De kuikens die er dan zijn, die hebben een minder grote kans om te overleven in het nest. Dus dat oude ouders minder goed in staat zijn om um, hun kuikens te voeren. En tenslotte is het nog zo dat dus ook de kuikens na het uitvliegen... nog weer een verminderde kans hebben om te overleven. Uh, om zelf boedvolgd te worden in de populatie. Ja, het is een beetje voortplanten tegen de klip op dan. Ja, dat zou je kunnen denken vanuit menselijk oogpunt. Het is natuurlijk een beetje sneu als je zoveel nesten verliest. Maar eigenlijk bestaat zielig niet in de, in de biologie. Hè. Het gaat natuurlijk maar om één ding, dat is om voortplanting. Dus ook al ben je als koolmeesvrouw al zeven of acht jaar... je doet toch nog een nest en dan komen er dan drie of vier jongen. Dat is natuurlijk wat, wat telt. Maar goed, in het eerste levensjaar, dus het meest succesvol. Uh, krijg je jongen die zelf ook weer vroeg gaan broeden. Maar Bauhaus komt ook tot de conclusie... dat de koolmeis op deze manier het snelst verouderd. Voortplanten vraagt dus heel veel van het lichaam. Uh, zeker als je het intensief doet en het jonge lichaam takelt flink af. Het zijn allemaal hele moeilijke keuzes die je zo uh, uh, voorgeschoteld krijgt. Maar kan je daar ook een vergelijking met mensen maken? Nou, zeker. Want kijk, er zijn natuurlijk veel redenen waarom vrouwen, mensenvrouwen... steeds later zwanger willen worden. Uh, zeker in Nederland. Uh, studeren, eerst financieel onafhankelijk worden... carrière maken, reizen, noem maar op... de juiste partner vinden, et cetera. Maar zou nou de angst voor het aftakelen... wat je dus bij die mee ziet, zou dat er één van zijn? Is het nou terecht om te denken dat het vrouwenlichaam... Met de stad van de Kalmees, sneller verouderd door vroege zwangerschappen. Nou, wat zegt uh, Bart Fauser daarover? Voor sommige diersoorten is ook een zwangerschap als het ware een uitputtingsslag. En daarmee uh, voor de moeder, hè, in een situatie waarin nou ja, voeding niet uh, onbeperkt aanwezig is en waar die daarvoor moet zeilen. dat, dat die zo leidt onder een zwangerschap dat hij daar duidelijk verzwakt uh, uitkomt. En, en zeker als je dan weer zwangerschappen achter elkaar. zo is het natuurlijk voor een deel vroeger bij, bij mensen ook geweest. Uh, in, in omstandigheden die, die heel anders waren dan nu. Maar ik denk niet dat je kan zeggen dat hè, biologisch bij de mens ook meerdere zwangerschappen zouden leiden... Tot, hè, op zich tot uh, sneller ouder worden bij vrouwen. Nee, je, je takelt dus niet eerder af. Dat is een beetje onzin. Maar zoals hij in het begin al zei, genoeg redenen om goed na te denken... over die trend, hè, om steeds maar ouder zwanger te willen worden. Die trend is nog jong, slechts enkele tientallen jaren oud. Uh, het is nog niet bekend wat de gevolgen op heel lange termijn zijn. Maar de gevolgen op korte termijn zijn natuurlijk duidelijk. Uh, alleen al de medicinalisering van het zwanger worden. Eitjes invriezen, uh, IVF, noem maar op. Vanavond is er nog een interessante documentaire... met Sofie Hulbrand bij BNN op Nederland 2. Het gaat over over die problemen. Um, nog even terug naar die koolmezen... en uh, evolutionair bioloog Sandra Bouwhuis. Op jonge leeftijd dus veel kinderen krijgen. Dat gaat goed. Uh, maar je veroudert ook. Wat is nou het beste? Wat, wat kunnen we er nou van leren? In onze populatie zien we dat... de vrouwen die het meest sterk verouderen... laat in hun leven... toch degene zijn die het meeste succes hebben gehad... Uh, in het begin van hun leven. En, en die kosten die wegen dus niet op tegen die baten. Dus uiteindelijk is het de beste strategie evolutionair gezien om zoveel mogelijk te produceren in het begin van je leven, ondanks dat je dan sneller veroudert. En wat ik denk dat we daarvan kunnen leren is dat veroudering dus deel uitmaakt van een succesvolle strategie en niet iets is wat we heel makkelijk kunnen manipuleren. En ik denk dat ons onderzoek laat zien dat veroudering deel uitmaakt van een succesvolle strategie. Ouderdom komt met gebreken, maar ouderdom komt ook met een succesvolle voorgeschiedenis. Ja, ja als je het zo hoort, denk je, ja, ouder worden is dan misschien niet zo heel erg, want het is wel succesvol dus. Eh, nou ja, dat zouden we ons natuurlijk best wel eens mogen beseffen. Hè. Zeker in de dierenwereld geldt dat, betekent dat je zover gekomen bent überhaupt, dat je het gered hebt om die hoge leeftijd te bereiken, maar ook dat je in die jonge jaren heel succesvol kan zijn geweest. En dat... Het twinkt respect af. En daar kunnen wij mensen natuurlijk iets van leren. In onze maatschappij is natuurlijk een enorme waardering voor... jong zijn, dat jong uitzien, doen mensen van alles voor botox, ingrepen, noem maar op. Er is bijna een aversie tegen ouderdom, daar zijn we bang voor. Maar hieruit blijkt onder andere dat ouderdom, oud worden, juist kan betekenen... dat je heel succesvol bent geweest. Dus eerbetoon aan de ouderdom. Nou, nog even die koolmees. Vooruit. Hebben we hem nog? Vast. Houd. Anders moeten we maar buiten luisteren. Daar komt hij aan, of niet? Nee, we horen ah, hem, hem niet hem ook meer. Voortdurend buiten. Het hem niet meer. We horen hem lekker weer buiten, dus We horen hem vast. Leuk Menno We horen hem vast. meer. We dankjewel en tot de volgende Graag gedaan. Keer. I'm in Op Dylan in de mix. Most likely you go your way and I'll go mine. En het staat op het album His Greatest Songs uit 2007. En daarop allerlei nummers van diverse artiesten... die oude songs van Dylan remixten of gewoon iets nieuws opnamen. De Gids.fm Let's just call a spade a spade. A no-fly zone begins with an attack on Libya. To destroy the air defenses. That's the way you do a no-fly zone. Laten we er geen doekjes om winden, zegt Robert Gates, de Amerikaans minister van Defensie. Een no-fly zone instellen boven Libië begint uiteindelijk gewoon met een aanval op dat land om de luchtafweer te vernietigen. En de stafchef van het Witte Huis waarschuwde ervoor dat zo'n no-fly zone heel wat verder gaat dan een videospelletje. Vandaag en morgen vergaderen de EU-ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken met elkaar in Brussel over de opstand in Libië. En ook over de vraag over het wel of niet ingrijpen. In de studio in Den Haag zit Marcel de Haas, hij is docent conflict. Studies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de EU militair wel in staat om bij te dragen aan uh, zo'n ingrijpen in Libië? Uh, tot op zekere hoogte. Uh, wel een stuk minder uh, dan uh, de NAVO. Uh, de EU hebben we de afgelopen jaren gezien is eigenlijk alleen maar in staat om uh, kortdurende uh, vredesoperaties uit te voeren met kleine contingenten en eigenlijk laag in het geweldsspectrum. Nou, als je dat alles bij elkaar neemt dan zeg ik in dit geval nee, de EU kan dat eigenlijk niet. De NAVO zou het moeten doen. Wat zou er dan op tafel kunnen liggen morgen? Ja, uh, kijk, uiteindelijk zou je misschien een soort samenwerking... tussen de EU en, en de NAVO kunnen hebben. Maar als het gewoon aankomt, uh, wat we ook net al gehoord hebben... Op, op de hardware en hoe je de boel in elkaar gaat zetten... voor een no-fly zone... Ja, dat mist uh, de Europese Unie, een commandostructuur en allerlei zaken die de NAVO wel heeft. Hè. De NAVO is natuurlijk een militaire alliantie, een bondgenootschap, uh, die een geïntegreerde militaire infrastructuur heeft. En de EU uh, heeft dat eigenlijk maar een heel klein beetje. Ja, want hoe groot zou dat moeten zijn? Wat is militair gezien nodig om die zone ook te handhaven? Ja, dat weet ik niet precies. Uh, uh, je hebt nou ja, misschien iets van 100 gevechtsvliegtuigen. Er wordt aangedacht. Kijk, het probleem is... Het is inderdaad wat Gates en de Amerikaanse chefstof ook zeggen. Je kan natuurlijk wel zeggen van... Oh, we gaan dat even doen. Maar dat is niet even. Je hebt dus een overkoepelend commandocentrum nodig. Je hebt natuurlijk de diverse landen... Als we even uitgaan van de NAVO... Maar natuurlijk het merendeel van de landen zijn ook EU. Dan moeten landen bereid zijn om gevechtsvliegtuigen te leveren. Uh, dan heb je een hele logistieke keten. Waar moeten die vliegtuigen vandaan komen? Hoe ver moeten ze vliegen? Gaan ze van vliegtuigschepen? Gaan ze van uh, vliegbasis in Italië of zo? Of, of, of van Malta, Creta, noem maar wat op. Um, uh, je hebt radarvliegtuigen nodig. Je hebt tankvliegtuigen nodig om ze bij te vullen. Uh, je hebt search and rescue nodig voor als er uh, vliegtuigen omlaag komen om die te redden. Um, en je moet dat natuurlijk voltijds doen. Hè. Een no-fly zone betekent dat je dag en nacht 24 uur uh, per etmaal uh, dat moet kunnen uitvoeren. Ja, die infrastructuur heeft de EU dus ja, simpelweg niet. Toch is er ooit wel de ambitie uitgesproken om natuurlijk ook militair een vuist te kunnen maken. Waarom ontbreekt die structuur? Um, uh, op zich is er wel een zekere structuur. Ik wil niet te negatief doen. Uh, kijk, van, uh, het grote verschil is natuurlijk. De, de EU is natuurlijk van oorsprong een, een, een economische organisatie en een politieke organisatie. En de NAVO is natuurlijk altijd een militaire organisatie geweest. Maar vanaf zo'n beetje 98 zie je dat de EU uh, duidelijk militaire plannen heeft. Uh, en die zijn ze druk aan het uitvoeren. En uh, er is steeds meer bijgekomen. Hè? Dus we moeten niet te negatief doen. Ze hebben wel hele hoge ambities gehad van. We moeten een. Uh, een, een, een Europese strijdmacht van 50 of 60.000 man uh, op de rails kunnen zetten. Dat is het allemaal niet geworden. Nu praat je over de zogenaamde EU battlegroups, hè, gevechtsgroepen... van 1500 militairen elk. Uh, dat is het idee waarvan ze ik dacht, twee tegelijkertijd ter beschikking hebben altijd. Nederland uh, levert daar ook troep aan. Ik, ik dacht ook uh, dit halfjaar. Uh, maar dat is natuurlijk allemaal veel kleinschaliger dan een NAVO, die ook een, een direct inzetbare strijdkracht uh, heeft, de NATO Response Force, van wel, nou zeg, 15.000 of 20.000 man, die in, een, uh, nou, ik geloof, een paar dagen tijd of een paar weken tijd uh, beschikbaar zijn. Maar waar, dus, waar zit dat verschil om dan? Is dat bijvoorbeeld een geldkwestie? Ja, het belangrijkste punt is eigenlijk uh, dat je. Je wil natuurlijk niet uh, in Europa met sterk slinkende defensiebudgetten, zoals hier in Nederland... En Engeland, en noem ze maar op, dat je dingen dubbel gaat doen. Nou, de NAVO die heeft een, een operationeel militair hoofdkwartier en natuurlijk een politiek hoofdkwartier. De EU heeft zeg maar vergelijkbare instituten. Maar je wil natuurlijk niet uh, nog zo'nzelfde militair hoofdkwartier met eenzelfde een geïntegreerde militaire structuur opzetten als de NAVO. Want dat kost twee keer zoveel geld en we zien dat de defensiebudget alleen maar omlaag gaan. Dus dat is allemaal niet handig. En je kan het maar één keer uitgeven natuurlijk. Daarom. Dus je zal keuzes moeten maken. Um, en natuurlijk, die NAVO is altijd gespecialiseerd geweest in, in dit soort acties. En, en nogmaals wat ik ook al zei, uh, wat je nu ziet de afgelopen jaren... waar zijn de, de, de operationele capaciteiten voor de EU ingezet? Dan is dat bijvoorbeeld uh, in, in de buurt van Tjaat, eh, Congo, uh, hè, kleinere operaties. Uh, Bosnië heeft uh, de EU overgenomen van de NAVO... Uh, maar als het aankomt op uh, operaties waarbij je heel veel gevechtskracht nodig hebt, hè, hoog in het geweldspectrum, uh, kijk we naar uh, Kosovo destijds, uh, ja, dan kom je toch terecht bij uh, de NAVO. De EU kan dat gewoon niet. Zijn er ook politieke bezwaren, behalve die financiële? Ja, wat ook een probleem is, uh, je zit met het probleem Turkije. Turkije zit natuurlijk uh, in de NAVO en niet in de EU. Is wel natuurlijk wel kandidaatlid. Nou, dan heb je het bekende probleem uh, Turkije-Griekenland. En dan verbonden met uh, Malta en Cyprus. Nou, en het probleem daarvan is, dan gaat het over de zogenaamde intelligence sharing. He, uh, je hebt natuurlijk, als je zo'n operatie in Libië wil draaien... Uh, dan moet je heel goed weten wat daar gebeurt. Waar zijn de Libische grondtroepen? Waar zijn de Libische luchtstrijdkrachten? Waar staan hun radarsystemen? Waar staan hun luchtverdediging? Dat zijn natuurlijk allemaal uh, uh, inlichtingen, die intelligence sharing... die je met ja. elkaar zou moeten delen. Precies. Nou, En de NAVO heeft daar zijn eigen systeem voor. Het zijn nationale landen die dat natuurlijk bijeenbrengen... maar de NAVO heeft dan wel weer een beetje een overkoepelend orgaan... hoe je dat distribueert. Uh, de, de EU uh, die heeft dat natuurlijk op zich al uh, minder. Maar dan krijg je het probleem dat Turkije zegt, hè, vanwege zeg maar de, de oude strijd tussen Turkije en Griekenland: van wij willen niet dat de EU uh, ons NAVO-inrichtingmateriaal krijgt. Uh, hè, vanwege die problemen met, uh, met Griekenland. Nou, dan heb je alweer een probleem. En dan is de positie van de Europese Unie alweer zwakker. Want dan heb je toch niet voldoende. Uh, gegevens om zo'n operatie goed te kunnen uitvoeren. Wat wij weten blijft van ons en daar komt verder niemand tussen. Ja, nou ja, het is gewoon een politiek spel. Hè? Uh, net zo goed als je ziet bij, bij uh, NAVO-stukken. Bijvoorbeeld het probleem Macedonië, wat, wat, wat lid wil worden van de NAVO. Uh, de Grieken zeggen dan van, nou dat kan niet met die naam, hè, want dat is een oude Griekse naam. En wat doet Turkije dan? In elk document van de NAVO zie je altijd een voetnoot staan. Turkije erkent de voormalige Republiek Macedonië met hun eigen naam Macedonië. Nou, dat zijn de spelletjes. Nu is Catherine Ashton daar. Zij is natuurlijk ja, sinds ruim een uh, jaar, laten we zeggen... Ja, de minister van Buitenlandse Zaken of de buitenlandcoördinator van de EU. Uh, zij zou het aanspreekpunt moeten zijn. En toch ook wel die neuzen een beetje allemaal dezelfde kant op moeten krijgen. Lukt het haar uh, dat ook? Nou, ik vind eigenlijk dat zij uh, uh, een beetje in de schaduw staat. Je ziet er nooit zo naar voren komen. Uh, dat is natuurlijk het gehele probleem. Uh, bij de EU. Als je het vergelijkt met de NAVO... de NAVO, dan praat je natuurlijk over uh, de politiekleiding, dat is uh, de secretaris-generaal, Rosmussen, en je hebt dan altijd uh, nog een generaal, hè, de Supreme Allied Commander Europe, dat is de, de militaire uh, leider, hè, die natuurlijk aangestuurd wordt door de politiek. Nou, en ik dacht dat het Kissinger destijds was die zei van: oké, okay, als we nou de Europese Unie moeten hebben, wie moet je dan bellen in ja. Brussel? Van Rompuy of Catherine Ashton of uh, Barroso? Uh, ja, en kunnen we haar bellen? Dat weet ik niet. <laughs> Misschien wel <laughs> als je een goed telefoonboek hebt. Maar uh, het geeft wel aan. Maar is tijden... daadkrachtig genoeg? Nou, naar mijn mening niet. Maar goed, wie ben ik? Maar ik hoor niet zo gek veel van haar. Uh, en nogmaals, alle instituties zijn er wel. Ze hebben daar nou ook een Europese militaire staf. Uh, ze hebben een, een politiek orgaan. Uh, hè, in, uh, vergelijkbaar met uh, de NAVO-raad. Um, uh, maar ja, bij de EU is het toch altijd wat ingewikkelder. En eigenlijk, als je het nou heel, heel uh, simpel wil stellen... komt dat uh, de, door de afwezigheid van de grote broer... Hè, lees Amerika in de NAVO... Ja, die weet toch altijd wel een hoop landen dezelfde richting uh, op te krijgen. Hè? Dat is natuurlijk het politieke probleem in de EU. Nou, willen uh, de lidstaten het misschien allemaal wel liever zelf doen. Vanochtend in de Volkskrant zat Europarlementariër Wim van der Kamp... ja, uh, die, kijk, wij, wij zijn eigenlijk pas alleen maar goed als EU na een crisis... want tijdens een crisis gaan we allemaal voor ons eigen belang. Frankrijk, Duitsland, he, ze nemen allemaal hun eigen initiatieven... maar verder als eenheid kunnen wij nauwelijks opereren. Ja, ja. nou, dat, dat is natuurlijk ook de kern van het probleem van de Europese Unie. Um, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk grote verdeeldheid binnen de Europese Unie. Misschien niet zozeer over Libië, maar over een aantal andere zaken wel. He, neem bijvoorbeeld de Baltische Staten en Polen en Tsjechië. Die hebben toch altijd wat moeite met Rusland, om het maar eufemistisch te stellen. Terwijl mensen als uh, Sarkozy en Berlusconi uh, uh, helemaal weglopen met, met, met Poetin en met VDF. Nou, zo zijn er ook andere agendapunten. Dus je ziet een grote verdeeldheid. Um, ja, en in dit geval zie je natuurlijk dat iedereen denkt: van uh, wij moeten onze uh, staatsburgers uh, daar wegkrijgen uit Libië. En dat doen we nationaal. Precies, dus we gaan dan inderdaad gewoon lekker voor onszelf en uh, jongens. Uh, sorry, maar wij eerst en dan de rest. Ja, je hebt natuurlijk een heleboel verschillende voorraad binnen de Europese Unie. En dat praat maar en dat praat maar. En voordat je dat allemaal op één rij hebt. Wat dat betreft is natuurlijk de structuur van de NAVO... maar dat komt natuurlijk ook omdat het een primair een, een militaire structuur is. Natuurlijk wel met een overkoepelende politieke leiding. Dat is wat eenduidiger en je hebt minder organen. En het is gewoon duidelijk van oké, okay, dit gaan we doen en zo voeren we het uit. Op, uh, op basis van uh, humanitaire hulp, zeg maar. Zoals, stel dat die humanitaire ramp nog groter wordt, is de EU dan wel eensgezind? Ja, ik denk dat soort aspect, kijk, daar, daar kun je het allemaal best over eens zijn... maar uh, dan is vervolgens de vraag, wat ga je eraan doen? Uh, wil je dan gaan ingrijpen met troepen op de grond? Nou, ik denk dat daar niemand op staat te wachten, hoor, want dat is natuurlijk heel riskant. Marcel De Haas, docent conflictstudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Blijf nog even zitten, want na het nieuws praten we kort nog even met u verder. In het tweede half uur van de Gids FM hoort u nog wat de woningcorporatie doet voor mensen die door de hogere inkomensgrens geen betaalbaar huis meer kunnen huren. En geloof in God geeft voordelen die anderen niet krijgen. Of daar een eind aan moet komen, dat ligt op tafel in het Joopdebat. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten: Radio 1, het NOS Journaal. Houd-premier Wim Kok legt zijn commissariaat bij Shell neer. Kok is nu 73, bij ING is hij al gestopt, bij TNT stopt hij later dit jaar... en Kok is ook nog toezichthouder bij KLM. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn 14 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Bij de beving van 5,5 op de schaal van Richter... is een onbekend aantal mensen bedolven geraakt onder het puin. Het epicentrum van de beving lag bij de grens met Burma. Net als gisteren heeft Gaddafi bombardementen laten uitvoeren... op de Libische oliestad Raslanouf. Er wordt ook gevochten om de stad Zawiya. En u hoorde het net, vandaag praten NAVO en de EU-buitenlandministers... over een vliegverbod boven Libië. En de inflatie in Nederland is in februari iets gedaald. En uitgekomen op 1,9 procent. Sinds juli vorig jaar steeg de inflatie. En dat die nu is gedaald, komt volgens het CBS... door gedaalde tarieven voor telefoneren en internetten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vlaar. Radio 1, degids.fm, met Deborah Blekenhorst. Tot 12 uur nog. Hoe helpt de woningcorporatie de familie Koenen, die 315 euro per jaar te veel verdient voor een sociale huurwoning? En God geeft privileges. In onderwijs, belasting of gebedshuis moet dat niet eens worden rechtgetrokken. Het Joopdebat straks over heilige huisjes. Ik praat nog altijd met Marcel de Haas. Hij is docent conflictstudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Meneer de Haas, u zei zojuist al: ja, de EU kan, kan weinig doen. Hè. Ik kan nauwelijks een, een vuist ballen. Uh, er is een, een, een Vraag van een luisteraar binnengekomen die zegt: ja, waarom doen de Arabische landen zelf niet eens wat en zitten wij altijd maar te praten? Ja, uh, dat heeft misschien zelfs risico's, omdat uh, de Arabische wereld staat natuurlijk ook bekend om zijn uh, verdeeldheid. De, in dit geval zijn natuurlijk de meeste landse, uh, landen het daar wel over eens dat Gaddafi weg moet. Maar ja, dat is natuurlijk door die opstanden gekomen. Kijk, je ziet nu inderdaad dat de Islamitische Conferentie... en de Gulf Cooperation Council... dat is een clubje in de Persische Golf... waar Amaristijd nu is, die omgeving... die zeggen dat ook. Maar ja, dat is opportunisme natuurlijk. Hè, want daar zitten natuurlijk ook allerlei regimes... die misschien ook wel vrezen voor hun voortbestaan. Maar in dit geval denken ze van... nou ja, we moeten meedoen met die luid daar... Want dat komt onze eigen populariteit ten goede. Dus ook daar speelt de verdeeldheid een rol. Ja, en dan is het natuurlijk. Uh, de tweede vraag is natuurlijk. Uh, wat, uh, hè, als we weer op het militaire aspect aankomen. wat kan je op de rail zetten? Nou, er is geen militaire alliantie in de Arabische wereld. Uh, dat is natuurlijk uh, heel expliciet uh, ieder voor zich. Dus die kunnen dat helemaal niet. Die hebben dat uh, militaire vermogen helemaal niet. Een andere luisteraar vraagt zich af, ja, heeft het überhaupt wel zin om toch nog dat gesprek aan te gaan... als we nu eigenlijk al weten dat we als EU weinig kunnen doen. En als we ook weten dat bijvoorbeeld Rusland en China uh, straks misschien wel hun veto gaan uitspreken... in, uh, in de VN-veiligheidsraad over zo'n no-fly-zone. Ja, uh, dat laatste is het grote probleem. Hè? Uh, Rusland en China uh, zijn natuurlijk uh, autoritaire uh, staten. Uh, waarvoor het soevereiniteitsbeginsel en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden heel belangrijk is. Even losgezien van hun eventuele banden met Gaddafi. En die zeggen van. Uh, dat hebben we natuurlijk al eerder gezien met Rusland, destijds met toen de NAVO ingreep in Servië, begin jaren negentig en later met uh, Kosovo. Uh, die zijn daar eigenlijk ten principale op tegen, want die zeggen van. Uh, wij willen geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden, want. denken bijvoorbeeld de Russen. Als wij straks weer het probleempje Tsjetsjenië hebben... misschien weer met een oorlog daar... Euh, dan komt het Westen ook met een no-fly zone misschien wel bij ons. En de Chinezen denken dat ook. Hè. Die, die zijn altijd zeer gespitst op soevereiniteitsbeginsel. En, en dat is dan een groot probleem. Uh, ja, wanneer is de humanitaire nood zo groot dat zij uh, over straf gaan? gaan. Dat kan natuurlijk ook zijn. Als je, uh, ik denk wat wel een beetje anders is dan destijds met Irak... is dat je nu ziet dat toch inderdaad een groot deel van de Arabische wereld zegt... van jongens, hier moet wat gebeuren. Er moet een no-fly zone komen. Hè? Die islamitische conferentie en uh, die Gulf Corporation uh, Council... Misschien zijn Rusland en China genegen om daartoe over te gaan. En anders ja, dan zie je natuurlijk met de machteloosheid. Dat is natuurlijk altijd het probleem met de Verenigde Naties. Zij zijn permanente leden van de Veiligheidsraad. En zij kunnen een veto uitbrengen. En dan komt er dus geen mandaat. En dan weten. Er komt we dat... er ook geen no-fly-zone. Nee, want uh, zowel Obama uh, als de NAVO hebben gezegd... Uh, we gaan dit alleen maar doen als er een uh, VN-mandaat is. Vandaag en morgen wordt er over gepraat. Dank Marcel de Haas, docent conflictstudies... aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. De gids. Meneer en mevrouw Koenen, 70 en 68 jaar oud. Ze moeten hun huidige dure huurwoning uit, want die kunnen ze niet meer betalen. U hoorde het verhaal van hen gisteren in onze uitzending ook. En nu vonden ze wel een andere woning, maar op 1 januari gingen er nieuwe regels in... waardoor hun gezamenlijke jaarinkomen net te hoog werd... om nog voor deze andere sociale huurwoning in aanmerking te komen. Om precies te zijn, 315 euro en 60 cent bruto per jaar te veel. Vandaag praat verslaggever Bert Molenaar met de woningstil die hen de woning weigerde. Maar we gaan eerst nog even naar meneer en mevrouw Koenen. Ik voel me heel, heel naar. Ik woon hier 42 jaar. Kinderen zijn hier geboren. Nou ja, wij kunnen de huur dus niet meer opbrengen. Mijn kinderen wonen hier. Ik pas drie dagen op mijn kleinzoon. Dus daarom zou ik dolgraag hier blijven wonen. Het gaat niet goed met uw vrouw. Ze houdt zich geloof ik nog enigszins flink. Ik ben dus Ze ook... houdt zich op dit moment zeer flink... Wij verdienen 315 euro te veel om voor een sociale woning in aanmerking uh, te nou, komen. Daar komen we zo over te spreken. U uw vrouw uh, zit nu te huilen. Af en toe wordt het mij ook wel te veel natuurlijk. Het wordt me te veel. Waarom? Nou, Omdat ik volgende week of twee keer op staat sta. Dan kan u toch begrijpen dat het me te veel wordt. Hoeveel verdient u samen? Uh, 33.929 euro. En zes. En hoeveel verdient u dan te veel op jaarbasis, bruto? 315,60 euro. Nou, dan val je zo in een diep gat. Wat zijn de andere mogelijkheden? Scheiden. Na 48 jaar uh, getrouwd te zijn, uh, scheiden. Nee, toen ik trouwde, heb ik beloofd altijd bij hem te blijven. En daar houd ik mij aan. Ik kan het niet. Emotioneel niet. Nee, ik kan dat niet. Dan maar op straat. Ik ben uitgedacht. Wij zijn uitgedacht. En er is echt geen... Oplossen. Echt niet. Ik ben aangekomen bij de woningstichting Qua Wonen. En bij me zit Rob van der Broeke, hij is directeur van deze woningstichting. Uh, meneer Van der Broeke, uh, een treurig verhaal van twee oudere mensen die binnenkort op straat staan. Uh, is er voor u niet aan die grenzen te kijken? Kun je als organisatie niet zeggen. Nou ja kom zeg, we laten twee oudere mensen in de shit niet in de steek voor 315,60 euro. Uh, een pennenstreek? en het is administratief opgelost en we helpen ze. We laten niemand in de steek, we laten niemand in de shit zitten. Uh, aan de ene kant heb je regelgeving. Nou, die is glashelder, die stelt grenzen en daar houden we ons dan vervolgens aan. Als u zegt van, nou, 315 euro, uh, ik kijk door de vingers heen... en uh, we, doen, we doen even een oogje dichtknijpen... Dan weet ik één ding zeker dat er ook een, een, een, heel veel andere mensen in de rij zouden staan. Die zeggen dan van, hé, wat er voor die mensen geldt, waarom geldt dat dan voor mij niet? Dus waarom knijpt u dan voor mij geen oogje dicht? Wat ik er ook wel lastig aan vind is, waar leg je dan wel een grens? Want als wij zouden zeggen, 315 euro, nou, daar kijken we overheen. Nou, dan belt de staat de volgende op de stoep, die zegt van, nou, ja, ik zit er nog een euro boven. Hè? Waar leg je dan de grens? Stel nou dat je deze mensen met een iets te hoog inkomen wel zou helpen. Ja, dan zou ik die woning, die goedkope woning, dan aan die mensen verhuren. Dan verhuur ik hem tegelijkertijd niet aan een huishouden met een echt laag inkomen. Nou, die zouden dan vervolgens weer kunnen zeggen... Maar ja, mijn woningstichting, dit is raar. Oké, okay, een grens is een grens. Dat begrijp ik ook wel. Van de andere kant kun je zeggen... mensen hebben ook amper de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Als je natuurlijk had gezegd... ja, we nemen een overgang van vijf jaar om naar zo'n scherpe grens te gaan... oké, okay, maar dit was er zomaar. Dit heeft hen ook overvallen. Over die regelgeving wordt al heel lang gepraat. Dus het ging meer over de vraag voor hoe wordt die dan landelijk ingevoerd. Dat is dan per 1 januari. In dit geval hadden die mensen, nog los van de veranderende regelgeving... ook zelf al veel eerder een hele andere keus kunnen maken... Zij hadden ook een jaar geleden of twee jaar geleden... dan hadden ze er ook voor kunnen kiezen om op dat moment bij ons aan de bel te trekken. Maar mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. We hebben nog naar de mogelijkheden voor deze mensen gekeken. Uh, Anti-kraak. Maar er schijnen ook dezelfde inkomenseisen voor te zijn als voor normale huur. Dat is toch niet waar? Dat is... Uh, <laughs> ja, dat zegt u, maar dat is, dat is wel waar. Ja. Absurd. Nee, dat is niet Absurd. O, ook dat is een segment van de markt die we makkelijk kunnen bedienen. Mensen die korte tijd uh, ergens hun woning nodig hebben... die kunnen op die manier goed helpen. Dus dat, uh, dat voorziet ook uh, in, een, in een markt. Uh, en ik zou het een beetje raar vinden... als iemand met een uh, enorm hoog inkomen voor het, voor het, uh, voor het beeld... Uh, dan voor een appel een ei in antikraak zou, zou kunnen gaan zitten. Denk ik denk van nee, dan hebben we genoeg urgenten op de wachtlijst staan... die met recht eerder voor zo'n soort woonvorm in aanmerking zouden komen. U heeft de mogelijkheid om 10% van uw woningen voor dit soort gevallen... de wal- en schipgevallen, ga ik ze woord aan noemen. U heeft 10% ruimte. Was er nou voor deze mensen ook in die 10% niks te vinden? Uh, wij hebben die 10% hartstikke hard nodig om stadsvindingsurgenten te herhuisvesten. Een omvangrijk uh, sloopnieuwbouwprogramma. Daarvoor is nodig dat je mensen op een goede manier kunt herhuisvesten... Uh, meneer en mevrouw Koenen zeggen... eigenlijk bij herhaling, dat komt door Europa. Die heeft zomaar een wetgeving over dit land uitgestrooid... waar wij enorm de type van zijn. Uh, volgens mij zat Nederland erbij, sterk. En heeft Nederland ook gewoon getekend uh, vorig jaar... dat ze akkoord gingen met deze wetgeving. Nederland heeft daar, uh, staatssecretaris van der Laan... die heeft daar zelf uh, meegetekend van aan arbeid. de wetgeving. Uh, dat was inderdaad de Partij van de Arbeid. Ja. Komt dus uit de Nederlandse eigen fabriek. Kunt u überhaupt nog iets voor deze familie? Heeft u nog iets te huur voor ze? Ja, die, uh, dat, uh, dat is in de maak. Dat is in een woning in uh, Berg-Ambacht. Die komen daar dus ook terecht via de normale kanalen. Nog even weg bij de familie Koenen. Heeft u inmiddels meer van dit soort gevallen? Denkt u er moeten meer mensen zijn in mijn gebied die hiermee te maken hebben. De kanten staan er vol mee. Het journaal heeft het erover. Wij hebben het erover. Nou, Wij denken dat die mensen er zeker zijn. Uh, wij gaan volgende week een website de lucht inzenden... Waarin we mensen ook oproepen in het gebied die, die denken van... hé, hey, wij zijn een tussenwal en schipper. Nou, meld je vooral omdat wij denken... Uh, ah, we willen die mensen leren kennen. Van hoeveel zijn het er, waar wonen ze nu? Uh, laten we ook vooral kijken wat er nu in de markt gebeurt. Donner wil niet met ons praten. De VVD heeft <laughs> deze mensen binnen de 10% moeten zoeken. En de Partij van de Arbeid reageert helemaal niet. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de Partij van de Arbeid... Staatssecretaris zelf dit getekend heeft in Europa. Nou ja, dat weet ik niet. Dat laat ik het, politiek, ik het, ik laat het, politiek, het politiek zeggen, dat valt niet uit te sluiten. Vandaar misschien dat de PvdA niet reageert op onze mail. En raakt u door de nieuwe verhuurregels ook tussen wal en schip... dan kunt u dat melden bij de Woonbond op ikwilookwonen.nl. Bent u in de steek gelaten? Nee, u moet het zelf doen, u kunt het zelf doen. Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Wat hoort er tot onze verbazing? Toestel is er niet meer, komt er ook niet meer...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 Mail naar superman.vara.nl Hij is er weer, Superman. Dus meld al uw ongerief en problemen op superman.vara.nl. Want jawel, hij komt weer in actie. Tijd om even te dansen nu met de pipets. It to see you dance so well. Van de Pipets. De Gids.fm Internetjournalist Francisco van Jolen is aangeschoven. Goedemorgen Francisco, jij praat ons altijd bij over Wikileaks. Is er nog nieuws? Er is een onverwachte wending, zou je wel kunnen zeggen... in de kwestie rond uh, Julian Assange. Namelijk uh, de Zweedse media onthullen dat de uh, hoofdondervrager... van de, uh, van de uh, Zweedse politie, die dus uh, de zaak, ja, bij de zaak om gaat... dat, dat hij uh, dat uh, nauwe vriendschapsbanden heeft met de verdachte... Ja, niet met de verdachte, met de slachtoffer. Met Kijk. een van de, de, de, de slachtoffers, een van de luiden die hem hebben aangeklacht. Opmerkelijk? Uh, ja, dus ze blij zijn lid, lid van dezelfde politieke partij. Ze kennen elkaar. Uh, ze, zitten, ze zijn vrienden op Facebook. Nou, ik wil dat niet alles zeggen, maar ze, he, in het echt leven. Maar ze zitten ook op, Apple, op internet uitgebreid met elkaar zitten te kletsen over de kwestie. En ze heeft uh, zich nogal negatief uitgelaten over uh, Assange. Dus dat kan nog wel eens uh, een, staartje een staartje krijgen. Nou, ja, had me de woorden uit de mond. Tijd voor het Jobdebat. En jo.nl is de opinie- en debatsite van de VARA. En we discussiëren regelmatig over een opiniestuk op de website. Francisco, wat is het onderwerp vandaag? Het gaat over God en het gaat erover of God nou een mening is. God is eigenlijk ook maar een mening, zeggen Thijs Kleinpast, hij is uh, raadslid voor D66 Amsterdam Centrum... en Marcel Duivenstein, uh, uh, liefdevol lid van de PvdA. En zij hebben een stuk geschreven over dat ze van ja, als je gaat kijken naar de bevoorrechte positie... die religieuze in, of gelovigen in de samenleving hebben... dan is dat toch een beetje oneerlijk. Thijs Kleinpasten worden gelovigen in Nederland inderdaad voorgetrokken? Ja, gelovigen in Nederland worden voorgetrokken. Um, er zijn honderdduizend uh, mensen in Nederland die vanuit hun uh, levensovertuiging... dat kan een religieuze zijn, maar dat kan ook een seculiere zijn... of een andere levensovertuiging, heel erg goed vrijwilligerswerk doen. Uh, daar heb ik ontzettend veel waardering voor. Alleen je ziet gewoon in de Nederlandse wet dat uh, religieuze meningen... vaak net iets hoger worden gewaardeerd dan die andere meningen. En we hebben het uh, over alle religies dan? We hebben het eigenlijk over alle religies. Tenminste, uh, alle religies die worden erkend door de mainstream... Uh, uh, politiek. Um, en daar moeten eens een einde aan komen. Uit welk voorbeeld blijkt dat dan dat zij inderdaad zo worden voorgetrokken? Uh, het blijkt uit allerlei voorbeelden. Uh, recent hebben we weer discussie gehad over de weigerambtenarenzaak in Rhenen... waar uh, religieuze mensen mogen zeggen, wij voeren de Nederlandse wet uit... alleen op één punt voeren wij niet uit, namelijk het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht, het homohuwelijk. Um, dat gaan wij niet uitvoeren. En daarvan zeggen wij, uh, ja, de wet, uh, je zit daar niet voor jezelf. De wet is er voor iedereen en jij moet hem ook uitvoeren. Uh, een uh, joopdebat heb ik u uiteraard beloofd. In de studio in Den Haag, Ger Koopmans, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Voelt u zich ook zo voorgetrokken? Nee, ik voel me niet uh, uh, voorgetrokken. Ik voel me wel bevoorrecht, omdat ik gelovig ben. Nu zegt Thijs klein "Ja, gelovig, dat is gewoon een mening. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dan zit ik in, denk ook in een uh, lange Nederlandse traditie... en lange trouwens ook internationale traditie dat geloof niet slechts een mening is. Geloof is voor veel mensen veel meer. Het kan best zo zijn dat mensen er zo tegenaan kijken... zoals de schrijvers van het stuk, dat mag. Maar voor veel mensen zelf, voor mij ook, is geloof veel meer dan een mening. Het is een overtuiging die is ook niet inwisselbaar voor mij of voor anderen. En, en daarmee, en, en, en nogmaals, je ziet dat in, ja, in de hele wereld... dat dat daarmee ook extra bescherming biedt. Die maar overtuiging. Het is een overtuiging die u wel voordelen oplevert... al dus uh, tijdens kleinpasten. Nou, het is, ik denk dat het meer andersom is. In het verleden is er natuurlijk heel lang een situatie geweest... waarbij het hebben van een geloof... Um, nadelen met zich meebracht. Het is nog maar uh, tot in uh, middenjaren, uh, ik geloof in 1938... is in Nederland voor het eerst... een katholieke uh, secretaris-generaal uh, benoemd. Daarvoor werd er nooit... een katholieke topambtenaar benoemd. Dus het... Uh, de, de, de, het hebben van een geloof is heel lang, of het hebben van een bepaald geloof, is heel lang een moeilijk item geweest. En zelfs vandaag de dag uh, is er natuurlijk een heftige discussie in de Nederlandse uh, uh, samenleving en ook in het Nederlandse parlement over het feit of de, het islam, of dat een geloof is, of zoals sommigen be beweren, een ideologie. M meneer Kopenhals, ik voel, nee, mee met, uh, ik voel mee met de katholieke ambtenaar die pas heel laat werd benoemd. Het is overigens wel de uh, antirevolutionaire partij, een partij van gelovigen... die dat heel lang heeft tegengehouden. Maar het maakt mij niet zoveel uit hoe uh, we het noemen. We noemen het een mening, we noemen het een overtuiging. Uh, dat is niet de zaak hier. De zaak is, waarom moet die gelovige mening, of die gelovige overtuiging... beter beschermd worden in de Nederlandse wet? Waarom heeft hij meer rechten dan alle andere meningen, opvattingen en overtuigingen bij elkaar? Nee, het gaat er juist om dat rechten van gelovigen... in de grondwet ook beschermd worden. En ik zeg het nog maar een keer... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Eh, spreekt ook over de vrijheid van godsdienst. De Amerikaanse constitutie, het eerste artikel, staat het opgenomen. Het eh, handvest van de Verenigde Naties... staat vrijheid van godsdienst als belangrijk recht opgenomen. Nou, echt, eh, daar is goed en lang over nagedacht... vanuit ook een historie waarbij het hebben van een geloof... Uh, soms uh, heel erg benadeeld ja. werd. En nogmaals, ook vandaag nog benadeeld kan worden. En je, ik denk dat je de grote fout maakt: dat je als je gaat zeggen: ja, er staat ergens een bescherming van. Opgenomen dat daarmee het een extra recht of zoiets geeft? Nee. Ik denk dat het een, een vrijstrijdpaste is. Waaruit zou nog meer blijken dat gelovigen inderdaad meer bijvoorbeeld uh, bevoorrecht zijn? Uh, nou, laat ik eens een heel concreet voorbeeld noemen. Je hebt het uh, leerlingenvervoer in Nederland. En uh, als je uh, een bepaalde levensovertuiging hebt. en daarvoor is het wel een school, maar die school is uh, 20 of 30 kilometer ver weg. dan kun jij de gemeente laten betalen voor het leerlingenvervoer van je kind. Dat betekent dus dat uh, alle Nederlanders meebetalen aan het uh, vervoer van jouw kind. Terwijl ouders die kiezen voor bijvoorbeeld een Montessori-school. die net zo ver weg is. Hè, soms gebeurt dat in kleine dorpen er geen aanspraak op kunnen maken. En het schandelijke is zelfs dat mensen die een nee, kind, hebben met een, die handicap, die een kind hebben met een handicap... die een met een handicap vaak ook helemaal geen aanspraak nee, kunnen maken klopt. op die financiering. Dat klopt wel. Nee, dat, dat klopt is... niet. Je kunt natuurlijk ook een vergoeding krijgen voor leerlingen die naar Montessori-school gaan. Natuurlijk. Nee, dat is dat niet ook. zo geregeld in de wet. Dat gaat alleen voor scholen op een religieuze grondslag onder artikel 23. En dat is ook die oneerlijke behandeling waar we het precies over hebben. Nu noemde net het voorbeeld van de Amerikaanse grondwet. Die is ontzettend oud. We moeten met onze tijd meegaan. Misschien vonden ze het destijd een goed idee om die religie extra te verankeren in de grondwet. Maar op op dit moment denken we daar anders over. Ja, u denkt daar anders over. Maar ik denk dat het heel erg goed is dat vandaag... als je zelfs vandaag kijkt naar de heftige discussie in Nederland... over de plek van de islam, dat je daardoor... en ik denk dat als ik ook naar uw partijleider kijk, de heer Pechtold... dat we daarin, de echte liberalen, kiezen daarin voor... Bescherming ook van het recht op vrijheid van godsdienst. En ik denk dat het, dat het heel erg goed is. En niemand, niemand vanuit een godsdienst verplicht een ander, als je even vanuit de grondwet of vanuit wetten kijkt, om uh, godsdienstig te worden. Maar dat mensen die een godsdienst beleven en in God geloven, daarin beschermd worden. Ja, de geschiedenis leert dat het heel goed is uh, om daar met elkaar uh, maar, over te spreken. En dat komt natuurlijk het is... ook terug op ons belastingformulier en op de euro natuurlijk. We vinden hem uh, terug op de euro. We vinden hem overigens terug boven elke Nederlandse wet die wordt aangenomen. Hè, bij de gratie gods. Uh, ik, uh, meneer Almans, als het dan gaat over die positie van moslims. Nu, u noemt net dat voorbeeld. Dan vind ik het toch wel opmerkelijk. Uw partij staat altijd vooraan als er uh, weer een moslimman is... die vrouwen geen hand wil geven of geen respect wil uiten. En ik ben dat met u eens. Alleen u komt tegelijkertijd op voor ambtenaren die zeggen... ik wil de wet niet uitvoeren als het gaat om uh, de huwelijk tussen paren van gelijk geslacht. En dat vind ik eigenlijk hypocriet. Ik bedoel, als je pacifist bent moet je niet in het leger. Als je vegetariër bent moet je bij een slager gaan werken en als je de Nederlandse wet niet wil uitvoeren, dan moet je geen ambtenaar worden. Dat nou, zijn interessante voorbeelden die u nou even daarnaast uh, noemt. We hebben in Nederland ook de traditie gehad dat het mogelijk was... om uh, met een beroep op je geweten uh, geen deel uit te hoeven maken van het leger. Dus dat zou, dit soort redeneringen zou betekenen dat het geweten door uw opvatting... en dan zou dat het per wet zo ongeveer uitgeschakeld zou worden. Nou, dat zou, dat, dat, als je dat echt doortrekt, dit, dit soort redeneringen, kom je uit bij... Uh, uh, ...totalitaire systemen zoals we in Oost-Duitsland ja, hebben gehad. Verwijt. Wat u nee, doet maar, is, nee, maar dat is wat feitelijk u doet is aan u, de orde. Uh, u geeft ambtenaren het recht om uh, sommige mensen als tweede rangsburgers te behandelen. Om te zeggen, nee, dat niet is niet waar, u, want, want, want ik je, spreekt hier, je spreekt hier met een katholieke homo... ...die lid is van het CDA, dat ben ik. En uh, uh, ik vind het uh, heel goed dat we in Nederland een debat met elkaar voeren... ...vanuit het respect dat uh, christenen accepteren dat het mogelijk moet zijn voor eh, eh, homo's om te trouwen... daar ben ik een grote voorstander van, maar tegelijkertijd vind ik ook... Dat en dat zeg ik ook vaak eh, tegen homo's, denk eraan... hou ook rekening en heb ook respect, ben ook tolerant... want tolerant is in mijn ogen een wederkerig begrip... voor mensen die vanuit hun geloof... Moeite hebben met je geaardheid. Ik ben erop tegen dat we elkaar gaan verplichten om elkaars opvattingen te delen. Want dat is een beetje wat. Ik vind het niet erg dat er sommige mensen zeggen. Die ik, ik heb wat moeite met de levensstijl van, en, van meneer Van en, en, en, en Voor dat de wet is het uit. van belang dat we organiseren. dat, dat in uit. elke gemeente homo's met elkaar kunnen trouwen. En dat is in de wet geregeld. Maar meneer Kleinpaster, wat zou u bijvoorbeeld willen veranderen? Want er moet dan ook iets gebeuren in uw ogen, maar wat? Nou, heel concreet op het punt van de weigerambtenaren. minister Donner moet zeggen: daar gaan we bepaalde perken kan stellen van, morgen gebeurt het niet meer mensen ja, dat mensen die de wet dus, uitvoeren Dat betekent allemaal. dus dat die, diegene die dwongen moet worden om die, om, die, om, die om die huwelijken te sluiten. Om. Daar, daar gaat het om. En dat is, meneer Kleempast, ik geef even totaliteit. het woord aan meneer Kleempast. Dit, dit zijn mensen die uh, door de gemeente worden aangenomen om de Nederlandse wet uit te voeren en die kunnen dus niet gaan beginnen met cherrypicking, zeggen, uh, dit deel voer ik wel uit, maar dat deel voer ik niet uit. En wat zij daarnaast doen, wat ze daarnaast voor een persoonlijke overtuiging hebben, ja daar ga ik niet over, dat vind ik prima. En zij kunnen naar de kerk of zij kunnen naar het gebedshuis voor moslims, ze kunnen naar de moskee. Dat is Relevant. Dat is in hun privé domein. Daar gaan we niemand uh, mee lastigvallen. Maar als je voor de Nederlandse overheid werkt en die overheid is er voor ons allemaal, door ons allemaal en van ons allemaal, dan moet je ook daar respect voor hebben. Meneer Koopmans. Ja, ik heb daar net al over gezegd dat respect is, moet je ook naar de andere kant hebben. Namelijk dat iemand die vanuit zijn overtuiging er moeite mee heeft om uh, uh, bijvoorbeeld een huwelijk van mensen van gelijke slag te sluiten. Nou, dan moet je die niet, vind ik, per wet gaan uh, dwingen. Nogmaals, ik ben er een grote voorstander van dat mensen kunnen trouwen. De CDA-fractie is dat ook uh, van gelijke geslacht. Maar tegelijkertijd, tolerantie en respect is een wederzijds begrip. En je moet dat dus niet elkaar in dwingen. Nogmaals, in elke gemeente moet het mogelijk zijn uh, uh, om te kunnen trouwen... En ik vind dat als nieuwe ambtenaren aangenomen worden... dan moeten ze gewoon uh, de wet uh, naleven. Maar iemand die dat was en die die overtuiging heeft... Ja, die vind ik niet dat je die zomaar even kunt gaan uh, dwingen. Dat vind ja. ik respectloos wat ik, wat ik en intolerant. Vind, wat ik wel jammer vind is dat u, uw partij staat al vooraan... als het gaat om moslims die geen hand willen geven. Nee, dus maar in waar, geval... dat is niet waar. Dat wij daarin uh, voorop staan. Wij vinden dat je daar met elkaar een goed gesprek over moet hebben. Er zijn andere partijen die daarin uh, voorop staan... Uh, dat zijn wij niet. Wij vinden dat je met elkaar in de dagelijkse praktijk heel goed met elkaar moet nadenken over hoe je met elkaar omgaat. Ik, Ik ga vind het laatste dat woord geven aan Francisco een van, ja, van Joop.nl. Veel, veel bijval voor het uh, stuk. Uh, Artu Denpoel die schrijft dat, uh, dat er eindelijk politici zijn die het begrijpen. Twee politici dan in dit geval uh, zegt elke vooruitgang van de vrijheid van het individu en de gelijkwaardigheid van mensen is tot stand gekomen. Ondanks de tegenwerking van religie. En daar gaat het natuurlijk heel de tijd over. Francisco van Jolen. En CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans en Thijs Kleinpaste... D66-raadslid in Amsterdam. Dank. En waar ga ik straks nog naar kijken? Schaatsliefhebbers, opgelet, ik ook. Vanmiddag begint het WK-afstanden in Insel. Het koningsnummer, de 1500 meter voor de mannen staat op het programma... en de 3000 meter voor de vrouwen. Hoe gaan onze groothuis Kuipers, Leenstra en Wüst het natuurlijk doen? Vanaf vijf voor half vier vanmiddag al op Nederland 1. En ook interessant, we hadden het er al even over, baby te koop. En daarin volgt Sophie Hilbrand mensen die op bijzondere manieren... een kind proberen te krijgen. Over draagmoeders en ingevroren eicellen. Voor hetero's, homo's en alleen. Staande, om negen uur op Nederland 3. Luister doe ik straks naar lunch met Jurgen van den Berg, want die is er weer. Heel wat terug. Uh, vanavond begint bij de VPRO een serie over lang gestraften in Nederland. Een serie is gemaakt door een advocaat, een oud-journalist trouwens, John Peters. Daar gaan we mee praten. In de mediaforum presentatrices Jaja Morali en Maxman Jan Slachter. Het gaat onder meer over die drie BBC-journalisten... die 24 uur in Libië zijn vastgehouden en daarop zijn geslagen en bedreigd. En uh, we hebben de Nationale Nieuwsbrief. en straks om half twee is er natuurlijk uh, standpunt.nl. De stelling daarin, vroeger was alles beter. Vroeger was alles beter, daar kan je veel kanten mee op op. Ik zie Francisco wel instemmend knikken. Ja, hou op, <laughs> alsjeblieft, Gert van Vroeger, ja, vroeger was alles beter. Nou ja, goed, uh, uh, bellen maar. Zo, het is een officieel onderzoek hè, van het Sociaal en Cultureel ja. Planbureau waar dat de conclusie was. Straks dus in uh, Stand.nl met Jurgen van den Berg. Dank en tot morgen. Surf naar de gids.fm. Kijken we samen met de collega's van Langs de Lijn naar het WK Schaatsen in Insel. Met aan tafel. Clemens Ros, een van de machtigste vrouwen in de sportwereld. Oud-Olympisch schaatskampioen Jochem Uitenhaag. En amateurschaatser Frits Barend. En ook satire met Sanne Wallis de Vries. De column van Justus van Oel. En live muziek van Nick en Simon. Kom schaatsen kijken, want het weet het half vijf in de Koningin Amsterdam bij. ...Vrijdagmiddag Live. Radio 1.